La mañana y yo no he dormido nada pensando en tu belleza no puedo parar el sonido es mi Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In het noordwesten van Pakistan hebben militante moslims zeker 40 gijzelaars vrijgelaten van de 60 die ze gisteren hadden gekidnapt. Het zijn vooral vrouwen en kinderen. Nog eens 10 gijzelaars wisten te ontsnappen. De ontvoerders, vermoedelijk Taliban, zouden losgeld willen voor de vrijlating van de resterende tien gijzelaars, voornamelijk ambtenaren. In dezelfde regio hebben het Pakistanse leger en de luchtmacht aanvallen uitgevoerd op de basis van de Taliban. Daarbij zouden ruim 55 doden zijn gevallen. Een woordvoerder van de Taliban weerspreekt die berichten. Het olielek in de Golf van Mexico leidt niet alleen tot veel vervuiling aan de oppervlak. Onder water blijken er enorme oliewolken rond te drijven, waaronder een van 16 kilometer lang en anderhalve kilometer breed. Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Georgia. De oliewolken bevinden zich op dieptes van ruim een kilometer tot vlak onder het wateroppervlak. Ze hebben het zuurstofniveau ter plaatse al met een derde verlaagd. Volgens de wetenschappers kan het herstel van het ecosysteem wel eens decennia duren. Oliemaatschappij BP, verantwoordelijk voor het lek, is er intussen nog steeds niet ingeslaagd... een buis in de kapotte olieput op de zeebodem te schuiven. Lord Treisman is nu ook opgestapt als voorzitter van de Engelse Voetbalbond. Eerder op de dag trad hij ook al af als voorzitter van het comité... dat het WK Voetbal van 2018 probeert binnen te lalen. Aanleiding is een krantenpublicatie over een in het geheim opgenomen gesprek.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 Ik heb er eerst een jaar of vier uh, gezeten en toen heb de ik tijd. de rechtenstudie opgepakt. Dus ik eerst oh, okay. een, een deel, zeg maar, het kandidaat, het belangrijkste stuk van de opleiding, had ik al op zak. Toen ben ik als jurist gaan werken en later heb ik in de, uh, de zaterdagopleiding, de deeltijd, die theologiestudie afgemaakt. Oh, ja. Leuk. Dus je bent, je bent gewoon door uh, blijven werken als jurist, als jurist ondertussen? ja. ja. En dan uh, daarbij nog eens een uh, En toen begon de theologie, de theologie die kerk uh, toch weer aan me te trekken. Te ja, ja, ja, om ja, toch ja. weer. Ja. En, en wat nou, als je dat nog kan terughalen en als je dat wil vertellen, wat nou was nou de, de trigger, het moment, de, de overgang, dat je toch dacht: van, hé, hey, ik ga toch weer die richting op. Je, je had duidelijk waarschijnlijk daarna.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 Gauw meezingt met een, een meditatief karakter, en dit is er een van Jubilate, Halleluja. Halleluja.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 zou je het leuk vinden om voor de luisteraars... nu een heel klein stukje te spelen. precies dus dit wat we bijvoorbeeld... Uh, gauw uh, gaan zingen. Kom je ook in andere kerken...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 to love